Gert met het NOS-journaal. De eerste Nederlandse medaille op de Olympische Spelen in Tokio is binnen. Handboogschutters Gabriele Slusser en Steve Weiler... voorover de zilver bij de gemengde teams. Zuid-Korea won goud. Het wielrennen op de weg bij de mannen is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij kwam met een voorsprong van 1 minuut 7 over de finish. Tweede werd de Belg Wout van Aert. Derde de Sloveen Tadej Pocacar, de toerwinnaar van dit jaar. In de Australische stad Sydney hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronaregels. Ook in Melbourne en Brisbane waren protesten. In Sydney liepen de betogers een mars door de stad. Hier en daar kwamen tot opstootjes. Er zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Inwoners van Sydney en de omgeving zitten vandaag precies vier weken in een lockdown. Het coronapaspoort kampt nog met kinderziektes. Daardoor krijgen mensen soms geen QR-code, terwijl ze er wel recht op hebben... Zo zouden streepjes en trema's in namen die niet in het systeem zijn ingevoerd voorkomen dat iemand een QR-code ontvangt. Ook lukt het niet om 70.000 mensen, van wie de geboortedatum niet volledig bekend is, een code te geven. Het ministerie zegt in de Telegraaf te werken aan een oplossing. Het RIVM is voorzichtig positief over de coronacijfers, maar het is afwachten of de daling van het aantal besmettingen doorzet. Het instituut constateert dat de recente aanscherping van de coronamaatregelen... na een explosie van besmettingen in de nachthoreca lijkt te werken. De daling doet zich voor in bijna alle regio's en leeftijdsgroepen. Duitsland komt met een eigen versie van een L-Alert. Uit privacyoverwegingen wil dit land geen gebruik maken van zo'n waarschuwingssysteem... maar na de watersnoodramp is het land om. Bij een Cell broadcast wordt een waarschuwingsbericht doorgegeven... aan alle mobieltjes binnen een bepaald gebied... En dat maakt het mogelijk om snel en effectief informatie over gevaarlijke situaties door te geven. Het weer is op veel plaatsen zon. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Vanmiddag in het oosten en zuiden enkele buien met kans op onweer. Temperatuur 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je 5 minuten op onthoud bij Blarikum. En wegwerkzaamheden op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen veroorzaken ook 5 minuten tijdverlies tussen de knooppunten Velze en Raasdorp. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Lights, forgetting everything that they've known Well, I've followed in their footsteps ever since I've just been trying to get back home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 the man I am, my wife become ill. I wonder if you're proud of me cause I've been struggling Thinking about tomorrow brings this sorrow to my eyes but I let go By looking back on yesterday someone that I used to truly. Het nummer Son Mieu, met het uh, nummer 1992-1992. Uitgezocht door Jelme Koper. En ik moet hem een compliment geven. Ik ken dit nummer niet. En het is een heel lekker nummer. Welkom in de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort op deze mooie, nou ja, een beetje bemiste donkere. Zaterdagmiddag. Wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan zo meteen praten met Marcel Elsjan over de heropening en de plannen van het HDMZ, het High Definition Museum Zandvoort. Als tweede gast hebben we Joost van Rooij en die gaat dan vertellen wat Mr. Beats nou precies is en wat hij dan precies gaat doen. En als derde onderwerp, Fred Rooshart, die gaat iets vertellen over de Roze Kunstlijn. Als het goed is, Marcel Elsjan aan de telefoon. Klopt ja, het? goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> Hoe is het in het uh, HDMZ? Uh, ja, prima. Eventjes ter correctie. HDMZ is niet het High Definition, maar het Hans-Davids Museum Zandvoort. Ah, uh, ja. <laughs> maar goed, dat maakt niet uit. Veel mensen die, uh, die, die vragen zich af wat dat betekent, maar dat is de, de eigenlijke betekenis. Ik herinner me ineens dat dat in de krant heeft gestaan en dat dat niet juist was, want niemand wist dat. <laughs> ja, precies, ja, precies. Maar goed, bij deze het Hans-Davids Museum Zandvoort. Ja. Um, wat zijn nou precies de plannen en de heropening? Wanneer gaat dat plaatsvinden? Um, nou, we gaan aanstaande uh, zaterdag, dus volgende week zaterdag, uh, gaan we weer open met een, uh, eigenlijk wel een spectaculaire multimediale race experience. Uh, genoemd uh, uh, dit jaar uh, Helden van Zandvoort. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Formule 1 en uh, het circuit en uh, alles wat daar omheen hangt. En wat we gaan doen is dat uh, er is een uh, expositie, er zijn twee expositiezalen waarin aandacht wordt geschonken aan de individuele levens- en prestaties van Gijs van Lennep, bijvoorbeeld Slotemaker en Jan Lammers. Die hebben we uitgekozen om die eens uh, goed in, het, uh, in de schijnwerpers te zetten. En dat wordt ondersteund uh, met hele bijzondere foto's, filmbeelden, uh, race memorabilia uit verschillende uh, privécollecties. En uh, daarnaast uh, staan er ook twee uh, raceauto's in het museum die je van dichtbij uh, kunt uh, bewonderen. Hoe heb je die dan naar binnen gekregen? En ja, dat was even een tour, Want dat was, uh, aan weerszij <laughs> hadden we anderhalve centimeter ruimte... Uh, dus het ging allemaal net. Maar met de hulp van een paar uh, uh, Duitse toeristen. Uh, hebben we de, de, de raceauto's naar binnen kunnen krijgen. Dus dat was uh, wel was even een toer. Je hebt natuurlijk de belevenis van hun leven gehad. dat ze hebben geholpen met een raceauto naar binnen te laten. Ja, ik denk het wel. Want die, uh, ze waren helemaal enthousiast. En uh, ik vind, nou ja, ze hebben een rondje gemaakt. Het was nog een één grote tuinhoop qua inrichting. Maar uh, dat, uh, ze vonden het helemaal geweldig. Dus dat is wel leuk. Maar om, om zo'n tentoonstelling samen te stellen... dan moet je toch wel wat kennis hebben van uh, het hele racegebeuren. Hebben daar nog een paar ja, mensen aan, aan en, meegeholpen? Nou ja, uh, ik ben een nieuwe directeur sinds 15 maart. Uh, ik wist helemaal niets van de racerij af. Maar we hebben uiteindelijk een uh, groep mensen om ons heen kunnen verzamelen... die er alles van weten. En uh, ook met, uh, met hulp van Jan Lammers zelf en de Gijs van Lennep... Uh, het uh, Nationaal Autosportmuseum, uh, uh, de, de, de Hark, uh, nou, allerlei privépersonen die uh, een steentje hebben bijgedragen. Dus uh, uiteindelijk hebben we, denk ik wel, een hele bijzondere uh, expositie in elkaar kunnen draaien. Maar naast de, zeg maar, de ex-, twee expositiezalen is er in het HDMZ-museum ook een bijzondere filmzaal. ...van uh, een 360 graden film. Er is ook een speciale film Adrenaline uh, nieuw geproduceerd. En uh, die laat uh, de bezoekers door de ogen van Jan Lammers ervaren... ...hoe het is om met 300 kilometer per uur over het circuit te razen. Dus uh, dat is echt een belevenis. Het duurt ongeveer 12 minuten en uh, als je daaruit komt dan uh, ben je af en toe ook eventjes je evenwicht kwijt want zo hard gaat het dus uh, uh, dat, is, dat is bijzonder en daarnaast hebben we nog drie race simulatoren dus mensen die zelf een rondje proberen of willen rijden over het uh, circuit die kunnen dat uh, eigenlijk virtueel doen uh, in zo'n uh, race simulator die moeten wel apart geboekt worden uh, per 15 minuten maar um, uh, ook dat is uh, vrij bijzonder. Um, en, en dezelfde ruimte waar die staan opgesteld... hebben we de jonge talenten en de, de helden van morgen... Uh, die nu al hun sporen verdienen op het gebied van de reiserij... die hebben we ook um, uh, naar voren laten komen. Dat zijn de jongens van de Korte. Uh, nou, dat is uh, René Lammers, de zoon van uh, uh, Jan natuurlijk. Uh, uh, Rinus van Kalmthout... Uh, en nog een paar die dus echt nu al langzaam aan bezig zijn... om uh, zich richting de Formule 1 te bewegen. En uh, nou goed daar, kon, daar is dus ook vrij veel informatie over te vinden... hoe ze dat doen en uh, ja, waar, waar ze eigenlijk bijna dagelijks mee bezig zijn. Dus uh, er is een heleboel te zien en een heleboel te doen. Ja. En uh, hij gaat dus open op 31 juli... Uh, tot en met 19 september. Kijk. En um, in verband met de coronaregels wordt iedereen wel gevraagd om uh, vooraf te reserveren uh, via de website www.hdmz.nl. Zodat we in ieder geval kunnen zorgen dat iedereen uh, op juiste tijdstippen binnenkomt. En dat er geen ophopingen zijn van mensen zodat ze lang in de rij moeten staan buiten. Want ja. de ruimte is beperkt. Ja, ja, ja. ja, ik ben in die zaal uh, ben ik één keer geweest. Dat is echt een belevenis. Dat is echt fantastisch. Want je raakt inderdaad, omdat dat uh, beweegt. Allemaal. Die filmzaal bedoel je? Ja, die is geweldig. Ja. Dat ja, is echt nog ja. nooit gezien. En het is zeker de moeite waard om dat te bezoeken. Want alleen al om daar uh, naar binnen te gaan het licht gaat uit. Dat is al een belevenis. Ja, ja. En je ziet echt overal. Voor en achter, links en rechts zie je dus beeldmateriaal. En je weet eigenlijk niet zo snel waar je allemaal moet kijken. Dus je moet het eigenlijk nog een tweede keer doen. Dan moet je andersom gaan staan. En dan zie je eigenlijk ja. wel weer dezelfde beelden, maar toch weer heel anders. Ja. Ik vond het een, echt een, een hele mooie, mooie opstelling. Um, je had het over die jonge jongens die dan uh, worden klaargesteld voor de Formule 1. Uh, komen die ook nog af en toe langs? Want ja, die hebben het natuurlijk ook in, het, uh, in, in, in de jeugd. Hebben de fans? Uh, yeah. We proberen het wel. Maar uh, ze zijn ontiegelijk druk en ze reizen op dit moment uh, heel Europa door voor allerlei uh, races en competities waar ze aan meedoen. Ja, dan wordt het lastig. Uh, ja. Dus het is uh, vrij lastig om uh, nu al te zeggen van nou misschien dat ze in dat en dat weekend langskomen. We zijn er wel weer bezig, maar, uh, maar zodra er iets meer bekend over is, dan zullen we dat zeker laten weten. Ja, want dan kan je natuurlijk weer een hele lange wachtrij van mensen die handtekeningen willen hebben. <lacht> ja, precies, <laughs> precies. Dus uh, dat, uh, uh, ja, dat komt, te zijn de tijd komt dat wel, uh, wordt dat wel bekendgemaakt. Dus. En als uh, dan deze tentoonstelling is, is afgelopen, dan hebben jullie alweer plannen voor de winterperiode om daar iets leuks te gaan doen? Uh, ja, we zijn uh, druk bezig, uh, ook weer met andere uh, tentoonstellingen. Um, in oktober is het oktobercultuurmaand in Zandvoort. En uh, rond dat thema zijn we ook bezig om een uh, tentoonstelling te organiseren. Uh, dan zijn we bezig met uh, een expositie uh, in bruikleen van het Museum uit Den Haag. Uh, we zijn ook bezig met een overzichtstentoonstelling van een uh, beeldend kunstenaar uh, Eppe de Haan... ...die werkt vanuit uh, Italië... ...maar het fantastische dingen... ...die heeft op dit moment nog een tentoonstelling... ...in uh, Bulgarië in Den Haag. Dan zijn we bezig met... Uh, ...Chinese moderne kunstenaars... ...om daar een uh, expositie uh, omheen te bouwen. Uh, Marcel Bastiaans, dat is een kunstschilder... ...die uh, uh, fantastisch mooie... Uh, uh, ja, ...modernistische schilderijen maakt... Uh, als je ervoor zet, zijn ze fantastisch. Maar als je dan nog eens een keer een 3D-bril opzet, dan worden ze helemaal uh, met een dieptewerking waar je koud van wordt. Dus uh, die komt ook nog naar uh, het HDMZ. Um, ja, en er zijn nog een heleboel plannen. Maar uh, uh, als ik dit zo allemaal eventjes opnoem, dan zitten we alweer uh, in, volgend, in de ruimte volgend jaar. Dus uh, we zijn uh, druk bezig om het uh, zo interessant mogelijk te maken voor het publiek. Ja, nee, dat hoor ik zeker. Ja. Um, nou, als ik dan jullie zo'n beetje hoor over jullie uh, plannen en wat jullie dus allemaal doen, uh, dan, dan moet ik toch een beetje constateren dat er soms een beetje overlap is met het Zandvoortsmuseum. Hoe, hoe gaat het daarmee? Is er nou, een samenwerking mee? Ik denk mee? niet dat er echt, ik denk niet dat er een echte overlap is. Um, het Zandvoortsmuseum die gaat ook um, aandacht besteden aan uh, Jan Lammers. Uh, uh, die, volgens mij gaan die half augustus open. Um, maar dat is met name rond de productie en, en het schrijven van het boek... wat verschenen is over Jan Lammers. Um, dus die, die insteek is iets anders. Maar voor de rest... Um, um, ja, het Zandvoortsmuseum richt zich echt op um, de historie van Zandvoort en alles wat echt gekoppeld is aan Zandvoort. En het HDMZ um, heeft veel meer vrijheid uh, wat dat betreft om uh, totaal andere dingen te doen. Ja, zoals de... Dus ik denk dat we juist um, een, uh, ten opzichte van elkaar een toegevoegde waarde hebben. Ja. En uh, het is ook de bedoeling dat we combinatietickets gaan verkopen en uh, dat soort zaken meer. Ja, dat is mooi. Dus uh, het, is, uh, het bijt elkaar niet en tegendeel, het versterkt elkaar. Ja, nou, dat is goed te horen. Ja. Um, dus. kun je nog één keer de heropeningdatum noemen, wanneer dat precies wat? Ja, de, dat is uh, dus de openingsdatum is uh, zaterdag 31 juli. Uh, we zijn zaterdags en zondags open van 10 tot 8 uur 's avonds uh, en maandag en dinsdag zijn we gesloten en dan is het alleen maar open voor gesloten groepen. En dan heb je woensdag, donderdag en zondag, dan zijn we van 10 tot 5. Maar dat staat allemaal op de website vanaf maandag. Uh, en uh, wat misschien ook leuk is om te weten, uh, normaal is de entreeprijs 17,50 per persoon. Uh, maar alle geregistreerde inwoners van Zandvoort, die kunnen er binnen voor een tientje. Kijk, dat horen we heel graag. Ja. Ik kijk even naar mijn collega Gertje van Kerk. Heb je nog een paar vragen gezien? Ja, ik heb uh, zeker nog een paar vragen voor aanvullende informatie. Ja. Um, bij die kartes, hebben jullie ook gedacht aan Lester Ellenkamp, een jonge Zandvoortse uh, van 16 jaar... die de laatste tijd erg veel succes boekt ook bij de senioren? Um, zou ik, ik zeker ik doen, als dat ik... niet het geval is. Oké, okay, ik zal dat in ieder geval eventjes noteren. Hè, hij zou het uh, erg leuk vinden, want hij is heel druk bezig met een opmars... Hij slaat laatst worden geworden in uh, Francociant... in een veld van allemaal ouderen. Nou, was hij was een van de jongeren. Dus. En die maakt ook uh, okay. een goede carrière door. En ik weet zeker dat hij erg op prijs zal stellen... als ook aan hem aandacht kan worden besteed. Dus dat even als opmerking. En mijn vraag zou zijn... Uh, die twee raceautos die naar binnen zijn gesleept... welke auto's zijn dat? Uh, het is een Ford Formule, uh, Formule V... Dus dat is een, uh, het zijn mij helemaal niks. Mij ook niet? Maar... <laughs> nee, maar het is in ieder geval een, uh, een beetje sigaarachtig model. Ja. En uh, dan krijgen we nog een Radical. En dat is een uh, vrij moderne racewagen. En wie hebben we daarin gereden? Uh, is ja, ik De Radical die, die rijdt op dit moment, die kun, je, uh, die kun je huren op het circuit voor rondjes. Okay. En daar is ook de, de film van ge, uh, opgemaakt, okay. vanaf het dak van die wedding. Uh, uh, en die andere, die komt uit een privé, uh, uh, die is van een privé Oké, okay. Dus uh, die, is niet zomaar, uh, uh, die kun je niet zomaar gebruiken of wat dan ook. Het zijn wel bijzondere exemplaren in ieder geval. Ja, ja. Sowieso de moeite waard bijzonder. om daar naartoe te gaan. Ja, ja, okay. absoluut, absoluut. Nou, mooi. Ik zou zeggen, ook namens uh, Cor en Jelmer, heel veel succes met de opening. De heropening -her moet ik eigenlijk zeggen. Ja, precies, want we zijn al een tijdje weer ja, open ja. Maar uh, dit moet echt een uh, de klapper worden ja. nou. uh, voor uh, een heel breed publiek. Ja, nou, het ik... is echt voor jong en oud is er, is er wel wat te zien hier. Oké, okay, nou, ik kom zeker langs. Dat was sowieso van plan. Dus we gaan elkaar zien. Goed. Oké, okay. en ik zal uh, nog eventjes kijken of we uh, met Lester Hel uh, Ja, Kamp. Lester Ellenkamp, ik heb het telefoonnummer, hij heeft ook een website. En Een jongen is 16 jaar, komt uit Zandvoort. Uh, Oké. Okay. Ja, zijn vader is de enige sponsor, dus hij kan wel wat aandacht gebruiken. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Dat gaan we doen. Hé, hey, bedankt. Ja, jullie ook. Dankjewel. Oké, okay. tot ziens. Als de muziek hoor je hier op ZFM. dit was Melee met het nummer Build to Last. En het nummer is een ontzettend lekker nummer, ook weer uitgezocht door Jelme Koper. Gert, okay. dan aan jou het woord? Als het goed is, hebben we Joost van Rooij. Dat klopt. Klopt dat? Klopt. Ah, heel goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben op jouw bestaan opmerkzaam gemaakt door Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Ik, ja. had, ik had nog nooit van je gehoord. Uh, dus ja. mijn eerste vraag zou zijn, wie is Joost van Rooij? Zo, hè, dat is een, ja. een complexe vraag. Ja. Nou, ja, vooral en zeker in deze hoedanigheid, dan een uh, uitvoerend artiest. Uh, Veel al straatmuzikant. Maar dat is niet het enige, toch? Nee, wij, nee absoluut niet. Nee, ik, um, um, ja, ik ben uh, woonachtig in het, uh, het zuiden des lands, Waalre, net onder Eindhoven. Oh. 47 jaar, uh, vier kids. En uh, ja, handen vol aan, uh, aan de opvoeding, zullen we zeggen. Maar daarnaast uh, nou, heel veel tijd uh, om te kunnen uh, uitvoeren. Ja, nu dan helaas wegens uh, de COVID-maatregelen wat minder. Ja. Maar is, ik... niet, is het in, niet het getroffen watersnoodgebied? Nee. Daar heb je nee. geen last van gehad? Voeten droog. Oh, nee. Oké, okay. maar het, hoe is het zo gekomen? Ik denk niet dat je van de ene op de andere dag hebt gezegd... ik ga muziek maken. Dat heeft een geschiedenis. Absoluut, van kind af aan. Uh, ik ben um, uh, zoon van een uh, operazanger uh, en een uh, regisseuse. Kijk. En uh, Dus dat daar ligt uh, een beetje de geschiedenis. Dus ja, van mij was het 1 en 1, 2. En uh, zo En moest ik ook het podium op. Ja. En dat en is ooit eens begonnen met uh, uh, wat playback shows op school. En Dat vond ik uh, naar meer smaken en... Uh, ja, dat was uh, uh, al snel mijn hobby uh, nummer één. Dus uh, daarna kwamen bandjes uh, via school en uh, dan uh, speel je zelf in de kijkert. En dan komen er eens andere bandjes op de, kaap, uh, of op de loer en die kapen je dan weg van, heeft niet bij ons eens uh, wat komen doen? En is dat een, zo wordt dat een groeiproces uh, proces. Nog meegedaan aan een mini -playback show of iets dergelijks? Nee, nee, nee. Nee, dat is het raar. Ik heb nooit geambieerd om echt op een groot podium, zeg maar, wedstrijden te gaan, uh, gaan doen. Dus uh, um, talentenshows en dergelijke, daar heb ik echt uh, met, uh, nooit aan uh, gewaagd. En, nee, die, die ambitie heb ik nooit gehad. En dat zal ik ook nooit krijgen ook. Ja, en groepjes? Bandgroepjes? Muziekgroepjes? Ja, nee, nee. daar heb ik dus veel, veel uh, in gezeten inderdaad. maar van, Met name vroeger. En... Um, ja, toen op een gegeven moment um, um, wilde ik natuurlijk meer en uh, bleek het me geweldig om hier mijn, uh, mijn brood van uh, te kunnen maken. Ja? En, um, maar toen ben ik eens goed gaan nadenken en de bandjes die toen geboekt werden, ja dat uh, was een paar uh, honderd gulden en dat moesten we dan uh, met de band en de techniek verdelen. Dus dat, dat, dat, dat maakte niet echt dat we daarvan konden leven, Dus daar nee. uh, ben ik door gaan denken. En, uh, en een nou, solo programma's gaan maken, maar dan wel met een, uh, uh, een theatrale insteek. Ah. En dat is dan denk ik hetgeen wat ik met van mijn moeder heb meegekregen. En uh, ja, dat bleek toch wel uh, een, een goede combi. Maar ik, ik kan me herinneren dat in het verleden, ik weet niet hoe lang geleden, er reed er in uh, Zandvoort een, uh, een grote Amerikaanse auto rond. En die uh, met vier uh, muzikanten. En die ja. stopte dan af en toe hier en daar en die. Die gingen dan een mopje muziek spelen. En die hadden ja. dan binnen de kortste keren een, een enorme hoeveelheid mensen om zich heen staan. Dat ja. idee, dat, dat ken jij ook? Ja, dat is absoluut. Alleen ja, nu wat minder. Want nu is het vooral de bedoeling dat we door blijven rollen. Ja. Zodat mensen niet uh, op een hoopje kunnen gaan staan. En, uh, ja, dat is nou net niet de bedoeling. Nee. Dat mensen gaan samen uh, hokken en uh, op een afstandje gaan genieten van een stukje muziek. Ja. Dat mag wel als ze dan het terras opduiken en uh, erbij gaan zitten. Maar dan moet het eigenlijk echt georganiseerd zijn. Dus dan, uh, ja, daar is er nog wel ruimte. Maar zolang ik in beweging blijf... dan krijgen de mensen ook niet de gelegenheid... Nee. om er stil bij te gaan staan... en te, nee. te kijken en te luisteren. Dus nee. dat is vooral wat ik in Zandvoort momenteel doe. Ja. Dus met een, een elektrisch uh, wagentje... en een geluidsinstallatie. Nog milieuvriendelijk ook? Uh, ja, precies. Ja. En wanneer ben je begonnen? Oeh, ja, dat is al lang geleden. En volgens mij... Uh, 98, ja. Dit is 98. al ruim 20 jaar? Ja. En, en, en waar treed je zo op en hoe kom je aan je optredens? Ja, dat is een, een heel breed verhaal. Ik um, heb samen met mijn vrouw het uh, uh, bureau, een, uh, een artiesten uh, theaterbureautje Het Vermaak. En... Um, Daarin hebben we wat uh, uh, connecties gelegd met vrienden zeg maar, uit, uh, uit het wereldje. En uh, doen wij hier en daar ook uh, uh, wat bemiddeling. Dus voor, voor vrienden en dergelijke, daar waar zij uh, uh, de weg zoeken naar het podium. En wij hebben, doordat we dit al zo lang doen, uh, behoorlijk uh, netwerk aan klanten en dergelijke opgegeven. Mm -hmm. uh, ja, wij krijgen vragen. Maar dat gaat van uh, bedrijfsevenementen tot inderdaad straatevenementen. En alles daartussen, privéfeest en noem maar op. En, maar dat concept met die auto doe je bijvoorbeeld ook in Drenthe? Ja. Maar dan heb je een andere ja, artiestenaam, denk ik. Nee, dit heet um, overal Mr. Beats. Dit, uh, oh. uh, mijn persoontje in het wagentje is Mr. Beats. Dat is Mr. Ik beats. Ik zou de link ja. met Zandvoort zou ik heel goed kunnen snappen. Maar nee, met Drenthe me wat is minder. Mr. Beats nee, nee, dit, dit Beats als in uh, een ritme. Uh, uh, beats, oké. Okay. Ja, Beats, ja. Ja, ja. Oké, okay, dan nou snap ik een, een stukje beter. Ja, heb ik het verkeerd uh, genoteerd, ook in ons programma Ook Mr. beat, oké. Okay. <laughs> ja, een beetje goede. Ja, ja, nou ja, ook Mr. Beats, zondergoed ik vond het zo logisch flink. Ik denk, nou, dat neem ik over. En je ja. toert dus door het hele land. Ja, en daarbuiten. Ja. ja, ook Europa, ja. Je bent ook een exportartikel, dus. Ja, ja, nu ook wat minder, maar ja... Uh, ja. Ik heb veelal in, uh, ook in de kustlijn België uh, mogen doen. Dus ja, dat is nu ook wat, uh, wat minder. Ja. Heb jij ondanks die coronamaatregelen toch nog wel regelmatig kunnen optreden met dit concept? Want je bent mobiel. Ja, dat... dus. ja, nee, er is toch echt wel uh, flink de rem op gegaan. Ja. Ik was super blij dat Fransvoort um, ja. uh, uh, met de, dit verzoek kwam. Uh, mag er nou tien, uh, tien keer uh, optreden. Ik heb er nu vandaag wordt nummer vijf. Ja. Dus vanmiddag ga ik, kom ik weer jullie kant op. Okay. En ik wissel ze dan uh, wel af. Ja. Anders zou ik tien keer dezelfde act... Uh, ik heb twee acts die ik nu okay. in. Dan is Mr. Beats aan de ene kant. En The King of Disco uh, aan de andere kant. Dan uh, heb ik een iets ander vervoersmiddel. Ja. Iets wenbaarder ook. Een, meer een, een rijdende elektrische DJ-boot. En uh, ik als disco-verschijning uh, uiteraard met discomuziek. Ja, en de vraag is dan, wat voor muziek speel je? Ja. Of zing je <laughs> opera's zoals je vader? Uh, nou, dat heb ik wel gedaan, uh, ik heb wel een klassieke opleiding uh, genoten, en, ja. uh, maar daar ben ik toch wel gestopt, omdat ik uh, de schakeling van klassiek naar pop, uh, nou, of, of zoals wij uh, dat dan moeten noemen lichte muziek, uh, die schakeling kan ik slecht maken. Dus, Kwam uh, dit, mijn toenmalige zangcoach uh, met het verzoek om toch een keuze te gaan maken? Nou, toen heb ik toch maar gekozen om uh, voor de lichte muziek te gaan. En, uh, ja, mijn, mijn, het repertoire wat ik vooral met Mr. Beat breng is uh, swingmuziek. Dus eigenlijk meer de, de red Pack, uh, de crooner-style en uh, big band. Dus, uh, dat doe ik met Mr. Beat. En hoe ondersteun je dat muzikaal? Heb je een bandje aan boord? Of speel je ja, zelf ja. instrumenten? Ja, wat maar waar dat ik op mijn achterbankje een hele big band ja? kon plaatsen. Met het, nee, die luxe is er dan niet. Nee, het is allemaal... Uh, uh, uh, muziekbanden inderdaad. En uh, ja, uh, soms speelt er wel een muzikant mee... een saxofonist, trompetist... om het wat extra... Uh, um, een song te geven, zeg maar. Maar meestal is dit solo. Jij speelt geen gitaar. Ja, doe ik ook. Dat maar, niet, okay. uh, maar niet in deze hoedanigheid. Nee, ik heb mijn handen echt nodig om enerzijds te sturen, anderzijds mijn ja. microfoon uh, vast te houden. En dan ja. ook wel wat uh, aan spel te kunnen doen. Dus, ja. Uh, ja. Hoe moet ik het me voorstellen? Je rijdt in je auto in Zandvoort en dan ga je ergens stoppen. Is dat willekeurig? Of, want je, ik heb begrepen dat je ook wel wat problemen hebt gehad met parkeren. Ja. Dat is in Zandvoort niet ja, ongewoon hoor. Uh, ja, nou ja, nu wegens corona uh, zijn die problemen wat groter geworden. Want ik heb wel een aantal bussen tot mijn beschikking, maar wegens corona hebben wij uh, ons wagenpark grotendeels moeten schorsen. En um, de bus waarmee wij eigenlijk deze acts allemaal vervoeren, dat is onze grootste uh, uh, uh, bus, die, ja, die, die staat nu uh, geschorst. Omdat we er simpelweg te weinig opdracht voor hebben. Ja? Dus moet ik met een aanhanger uh, uit de voeten en dat is een grote uh, te padentrailer, zeg maar. Ja, en met een paardentrailer Met één AA-voertuig is het al lastig een plekje te kunnen ja. vinden. Dus dat, uh, met ja. een paardentrailer erachteraan wordt het alleen maar lastiger. Ja. Hoe los je dat op dan in de antwoord, met alle parkeerproblemen die er zijn? Nee, Heb je vervullingen? Peter, Peter Tromp is met een, uh, een hele fijne oplossing gekomen, okay. een, een, een privé-parkeerplaats, ja. een, een stukje uit het centrum. Maar met die uh, elektrische voertuigen is dat uh, peanuts. Ja. Uh, ruim een anderhalve kilometer zo uit het centrum uh, mag ik nu parkeren... achter Slot en Grendel, dus dat is okay. nog safe uh, ook. <laughs> ja, en hoe lang duurt zo'n optreden van jou? Van uh, drie tot zeven. En dan uh, speel ik van meestal zo'n veertig minuten. Maar, uh, Op één plek, veertig hang... minuten? Nee, nee, ja, ik rol. Ik ben continu ja? geweest. Ja, ja. Dat, is, dat is de bedoeling. Dus ik rol echt wel uh, over de boulevard. En dan met, ja, de straatnamen moet je me vergeten, maar heel, nee. heel oude horecastraatjes die ik daarna aan doe en één keer nog naar Noord een uitwijking uh, uh, gemaakt... Ja. om daar op het winkelcentrum ook eventjes hallo te zeggen. Ja. Maar dat, dat vreed wel heel veel tijd, hoor. Maar ja. ik geloof wel dat die mensen dat destijds uh, uh, goed konden waarderen. Ja, het hoort er wel bij. Hè? Noord wordt over het algemeen vergeten. Hè? Dus het is ook wel belangrijk Precies. dat daar wat actie komt. Dus ja. dat is goed dat je dat doet. Ja. En hoe zijn de reacties van de mensen? Ja, hier en daar... Uh, te uitbundig, maar met nee, uitbundig wegens uh, de regeltjes die er helaas nog ja? staan. Ja. Maar, dat is maar daarbij krijg ik dan wel het gevoel dat het hoog uh, zo gewaardeerd wordt dat mensen toch wel snakken ja. naar uh, wat, wat belichting en dat er iets gebeurt uh, uh, op entertainmentgebied. Ja. Kan ik me voorstellen. Dus, het wordt goed ontvangen. Ja. Ja. En, uh, ja. Ik kijk even naar mijn medepresentator of die nog een vraag heeft voor je. Ik ga er naar uitkijken dat hij komt en dan kom ik ook even kijken. Wat zeg je? Ik ja. uh, kijk er dan uit dat hij hier komt en dan uh, kom en, ik ook even kijken. Waar kom je vanmiddag? Ik, hoe laat? Ik ben er weer om drie uur. En waar ga je dan staan? Of waar begin je? Ik uh, begin, ja, in dat de straatje bij, uh, bij Tromp, uh, daar, dat winkelstraatje. Ja, ja. Dat is ook waar ik aankom rollen en daar ja. ik, van, ik van links, houd links aan richting boulevard. Ja, oké. Okay. En dan doe ik de boulevard en uh, maak ik een lus, kom ik dan weer terug nou. en dan ga ik... O, o, er komen sowieso dus twee mensen kijken in ieder geval. Ik ga ook ja, kijken. Ja, is... <laughs> <Goed>. <laughs> en uh, Peter Komt ja, natuurlijk ook. Het verhaal wordt helaas anders mocht uh, de voorspellingen doorzetten. Want, want het gaat regen. Ja, ja, dat is jammer. Dan, dan nou, elektriek en, en water gaat helaas nog niet goed. Nee, dat is jammer. Oké. Okay. Ja, we zullen zien. Dat, ik dat, word gemaand. Bedankt voor het gesprek. Jullie ook. En succes. Bedankt voor interesse. Oké, okay. hoi. Uiteen. Doei, doei. Hoi, hoi. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow Yeah. yeah. Get up. Get up. Yeah. yeah. Uh. Uh. Thank Yes. Here we go again. Give you more of the lesser. Back on the mic is the anti-depressor. Am rock. No pressure. Yes. We need this. The best is meant to come in. Yes. Please.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 Shit. I'm falling with this when H I H get flipped You must attract a busy lift to drink and you got lift, lift. Accepted, I'm just rippin' when I catch MCs It's time for wind clippin' I fly like a hawk, I'm barely and an eagle A seagull, a stiff suckers out like a beagle My ego is off and running and goin' Cause I'm about to best, and look the best And that's why I got a party on the left A party on the right, we got a party Nou, dat is een nummer van, uh, van de Beastie Boys. Wordt eigenlijk uh, Wim Sonderveld uh, verwacht met het dorp. Maar uh, er ging iets mis, geloof ik, bij de techniek. <laughs> um, het volgende onderwerp dat is uh, over de Roze Kunstlijn. Daar hebben we iemand aan de telefoon uh, voor hangen. En daar ga ik even wat aan vragen. Um, is er iemand? Ja, ik met Fred Roosart. Nou, dan wilde ik net vragen van uh, wie ben jij... en wat heb jij precies te maken met de Roze Kunstlijn... en de LHBTI-gemeenschap? Uh, ja, ik ben de oprichter van de Roze Kunstlijn uh, Benelux in Veld-Nederland en hier in de Kennemerland veel. Uh, curator in de Kunstlijn halen en Toen, toen Halen roze stad werd, uh, Roze zaterdag en we zijn we toen met de Roze Kunstlijn begonnen. En zo zijn we ook in Zandvoort gestreken, op het Kennemerland. En, en uh, Ik woon zelf in Zandvoort, in Bentveld, en ik heb veel geexploseerd in de Hilly, in het Museum. Uh, het Roze Kunstlijn. En nu zit al een paar jaar op de passage. En we zitten er nog steeds in de uh, kelly 20. Ja. En de Roze Kunstlijn is gewoon een diversiteit voor groepen. En vooral nu met de Pride. Wat helaas ja, heel weinig doorgaat. Maar dan toch, uh, drie dagen gaan we toch iets op, wordt er toch iets opgezet in Zandvoort, de Pride. En het thema is Take pride -ness. Dus we staan zij en zij. Met onze verschillende overeenkomst en de variatie die mensen weer eenmaal zijn. En wij hebben natuurlijk heel veel kunstenaars, maar die ook 25 kunstenaars, die gaan exposeren Maar binnen het buitenland, dat was wel een probleem uit Engeland, want die kon het werk niet sturen vanwege de brexit. Maar de rest is uit Spanje allemaal werk binnengekomen. En dan gaan we volgende week vrijdag het inrichten en dan maandag hebben we dan... De eerste dag dat we open gaan en exposeren tot 12 september. Want we sluiten ook meteen met het circuit. Dus wat, uh, wat is LABT en uh, het, uh, het circuit? Wat is Autoraces? En het gaat erom dat wij de kunstenaars die er zijn, uh, of je homo bent of lesbisch of uh, hetero. Uh, ze zijn allemaal bij elkaar, dus het is niet, het is voor iedereen. Het is gewoon de openstaat voor diversiteit, voor, uh, voor de LHBT en ook voor de Pride. Dus we mogen gezien worden. Dus en zij en zij, voor iedereen. En zij en zij kan je dus hetero, homo, homo, homo, hetero, hetero, lesbisch. Dus voor iedereen. Dus dat is State pride dus. Ja, want het heet de, de roze kunstlijn. Ja, ja. En het wel uh... zo de opdracht is voor de kunstenaars allemaal wel dat het iets met het roze te maken heeft. Maar het hoeft niet extreem uh, uh, pikant, het kan van alles zijn. Het kan voor iedereen dus, uh, die daar gevoelens heeft met uh, LGBT en met homoseksualiteit. Ja. Dus dat is wel de opdracht. Ja, onze, onze redactie had daarvan gemaakt, uh, roze kustlijn. Oh, kan ook. Dit is ik had een lettertje vergeten, dus ik vond hem eigenlijk wel ja. grappig. Oh. Ja, en als je nog wat weghaalt, wordt het helemaal een hele rare lijn. Maar ja, dat. Nee, ja, dat... was ook zo. Je kan dus zo'n commentaar op krijgen. Ik weet nog dat ik in figeti in 2012. En het is de overkant van Spaar, En de infrastructuur was nog niet goed geregeld. En dan had ik het genoemd kunst aan de verkeerde kant. Maar toen heb ik al heel Nederland over me heen gekregen waarom ik dat zo. Uh, gezegd hebben. Maar ik denk, ja, je moet het ook ironisch zien. Het is allemaal... Het is maar welke context je het zegt. Kunst aan de verkeerde kant, het was de andere kant van Spanje. Nou ja. ja maar als je, als je het alleen maar over kunst... Moet heel veel uitleggen en toen was de grap eigenlijk niet meer leuk eigenlijk. Als je het alleen maar over kunst gaat hebben, dan, dan kan het heel saai zijn. Dus er moet wel een beetje humor in zitten. Ja, er moet humor in zitten. En dat zit ook in de schilderijen ook. Ja, de ruimte is klein en ja, uh, we, hebben het, maar we zijn wel uh, trots op dat wij nog in, met de gallery Daarmee kunnen doen. Zo, we doen zelf dus wel een Prijs Amsterdam. Dat zij toch in Zandvoort iets kunnen doen. Want ja, de andere musea zitten natuurlijk vol met de Grand Prix. En, ja, dus wij hebben dan toch nog de mogelijkheid om zich om, uh, om zich graag te laten zien wat voor kunst is. En het leuke is, het is een klein uh, gallery, maar het, uh, als je ziet, er is een paar Duitsers hebben een paar weken geleden gefilmd. En toen werden we uitgeroepen een van de mooiste galleries aan de kust. En maar die hadden zo gefilmd dat het net of het gigantisch groot was. Maar die zijn drie ramen open, dus dat was wel heel grappig om te zien. Ik denk, ze weten niet hoeveel vierkante meter het maar is. Maar dus we, hebben, en we hopen nog zo lang te zien. Maar ja, we weten natuurlijk niet met de sloop, natuurlijk. Het is altijd maar wel afwachten. Ja, nou. en, en als en, ik ja, het dan, dan heb dan hele, over. Hele, ja? Fred, als ik Sorry. het heb over roze kunst, hè, dan, dan, uh, dan denken mensen toch al meteen aan de LHBT gemeente. Ja. Uh, maar die kunstenaars, die maken natuurlijk gewoon kunst. Maar onderscheidt zich dat soms nou een beetje van uh, hetero kunst of is dat gewoon dezelfde nee, soort kunst? Nee, weet je, het is gek, is een, een blote vrouw, dat valt dan onder hetero en een blote man, dat is meteen weer homo kunst. Oh, is en, dat zo? Ja, dus kijk, je zal nooit een, een, een blote man bij een hetero in in de kamer hangen, maar wel, uh, wel de blote vrouwen, dat is dan wel weer anders. Maar als je naar de kunst en de beelden in Rome kijkt, is het gewoon voor iedereen gelijk. Ja, het is niet allemaal. Je ja, interpreteert dan. Dus, uh, ja, het is heel typisch, altijd. En, en nou, daarom kunnen we ook nu naar buiten komen met, met kunst, wat heel toegankelijk is. Kijk, het is het makkelijk pornografische schilderijen in te zetten, maar dat, dat is onze opzet niet. Daar gaat de kunst ook niet voor. Het moet erotisch geprikkeld zijn. Maar dat zijn sommige uh, wereldberoemde kunstenaars, zijn best heel geprikkeld. En het is ook nog wat je erin ziet, en wat je in wil zien. Ja. Dus, Um, tot, uh, tot wanneer is dat allemaal uh, precies uh, geopend? Wij tot uh, 12 september. Tot 12 september? Ja, tot en 12 september. Waar... En, en het is woensdag een zondag van 1 tot 5 uh, geopend, maar ook op afspraak. Op tiroerse Want we mogen natuurlijk klein Oekraïns en we weten het ook we helemaal niet van half augustus wat voor uh, versoepelingen er zijn. Dus het is best dat we gewoon afspreken en wachten. Het is een mooie, ru leuke ruimte, het is, uh, dus de buitenstand is ook niet erg. En dan hebben we hebben ook nog een overkapping, dus dat is ook wel, wel fijn. Maar het is voor iedereen wel, uh, net zoals met het H.D.M.Z. en het zoveel museum, zoveel mensen mogen er binnen, zoveel niet. Het is een van jou ja, deze tijd. Dus ik en... is uh, gewoon met een probleem, maar dat heeft iedereen. Dus dat hebben wij niet. Maar we zijn trots dat we wereldberoemde kunstenaars in ons huis hebben. Dus ook Steven Kelly en... Uh, Suzanne de Laar, die heel bekend is, en Peter de Beker. Ja, en Pablo Burgas in Spanje, heel veel expositie in Madrid. En Mark Haagmans is zijn een, een prachtige expositie in Keller, die in Halle. hebben in absoluut. Dus we zijn wel heel uh... Nou ja, we hebben ook vrouwtje, uh, de Patetrode, en Donna, en uh, de zus van Vrouwtje, uh, ook een geweldige. Ook van Batenburg, die twee uh, jaar overleden is, die eigenlijk. Uh, uh, nieuwjaarsduik geïntroduceerd heb toen 50 jaar of 50-jarige ja. Dus die doet over met beelden mee. Zijn echtgenoot leeft dan de beelden eraf. Ja, het zijn allemaal uh, kunst... Ja, ja, kan ze allemaal opnoemen, maar het zijn ja, geweldige kunst. En ze mochten één of twee werk inleveren. En, en daarna gaan we het over om, dan ook weer de opdracht, als dit afgelopen is, die Pride Week, dat we overgaan naar wat is een... Wat doet uh, de autoraces met de lhbt groep hè? Dus... Uh, de mop, en je hebt dan ook misschien jongens die dan slaan met de auto's. Dus dat is gewoon de overgang. gaan we prikkelen een beetje wat het is. Ja, Fred, ik kom er bijna niet tussen, maar ik wil toch even vragen: waar oh, ja, zit de, de vlees gallery vlees. precies? Ja, cool. Waar zit jouw gallery precies? Ja, cool. Passage 20. Dat is onder de, bij de. Ja, dat is die, die, die panden die eigenlijk geslopen te worden. Ah, daar ja Dat ja. je tegenover de zeestraat. Uh, dit heet Burgemeester Engelperf. Ja, een heet, stukje heet, heet Passage. Het is uh, onder nou, uh, waar, waar die appartementen, is dat Burgemeester Engelperf? Uh, Aha. Dat jaar. ja. maar het heet Passage. Dus als je in de zeestraat uitkomt, uh, dan zie je gewoon hier. Uh, ja, is, is, uh, we zijn blij dat we door de gemeente en ook door, uh, door hulp van jullie, dat we daar zitten, want we zaten eerst in het zonnetje. Uh, dat we daar zitten en dat het ook heel mooi maakt een stukje. Want we hebben ook een hele leuke fietsenmaker die fietsenontwerper naast ons zitten. En dat maakt toch weer dat die afbraakpannen toch nog wel een beetje in de ruimte politiek is. En, uh... en we hebben het steeds, uh, nu zit uh, Suus, uh, Suus van Klaassen in, van uh, de, die afvalplastic, dus alles wat uit de zee uh, komt, maakt ze weer kunstwerken. En, ja, dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Nou, dat is allemaal goed te horen. Ik uh, kijk even naar mijn collega, die heeft nog wat te vragen aan jou. Ik heb één klein ja. aanvullend vraagje. Doet Hele Jansen zelf ook mee met de expositie? Nee, nee, jammer. We hebben ja. het heeft ze wel meegedaan. want Ze maakt een hele mooie soort, ja. soort kerstballen. Zoals ja. je bollen... En, maar ik denk dat door, door alles wat ze mee bezig zijn, dat we er weinig tijd voor hebben. Okay. Ik heb nog wel met de stoepkrijt gedaan met haar. Yeah. Dat was wel heel uh, leuk met, die, met de kleindochter. Yeah. En uh, dat was ook een heel leuk van Donna. En dat is ook ja, de, de, de maand. het is nu, nu verschoven naar de oktobermaat. Maar in juni hebben we toch, uh, yeah. ik, Donna, toch met de stoepkrijt gedaan. En ook nog de zandsculpturen, dus dat was ja. ook heel leuk. Ja. Er is veel animo en je hoeft ook helemaal niet zo... Uh, nee, stoepkrijt of zand, weet je wel. En het was gewoon een heel geslaagd. Uh, en we hadden ja. mooi weer. Hartstikke. We hebben een kunstminnend dorp. En in oktober wordt het nog kunstminnender. Want ja. dan gaan we weer ja. helemaal open ja. met we kunst. Weten, we weten niet ja. hoeveel we kunst nou, er hoe ook staat. Van van prachtige uh, beeldende ja. kunstenaar. We hebben heel veel in ons huis. En we hebben ja. dus mogen ook trots op het stand er komt niet voor niks bij nee. in, uh, naar het kinderen in strand. Maar Fred, en, uh, ik ga je nu onderbreken. Want ja. we, we moeten hier een einde aan maken. Ja, niet aan ja. ons, maar aan dit gesprek. Spijt me heel erg, maar we komen elkaar ongetwijfeld nog tegen bij de Was, open kunstlijn in oktober. Uh, ja, tot zeker. zover. In ieder geval bedankt voor deze informatie. Ja. En tot horen. Uh, en heel erg bedankt. Oké, klaar. Oké, dan. Graag wel. Okay, I've been dreaming. In sunshine van Pink en Willow Sarge Hart. We zijn inmiddels aan het einde gekomen van het programma Goedemorgen Zandvoort. Ik ga nog even de agenda voorlezen. Uh, 25 juli, dat is morgen, is er weer een kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. En u kunt dan al kijken op kofferbakmarktzandvoort.nl voor meer info. Maar het zit al vol. U kunt niet meer meedoen, maar u kunt natuurlijk wel gaan kopen daar. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk om wat te kopen wat in de kelder van iemand heeft gelegen. Wat nog wel wat waarde heeft natuurlijk. Ik vind het altijd erg leuk. Uh, 2 tot en met 5 augustus is er natuurlijk uh, weer Pride at Beach. En er is een speciale uitzending van Rainbow Radio in Zandvoort bij uh, CFM... op maandag 2 augustus van 1 tot en met 6 uur. En het is een uh, programma wat erg leuk is. Ik werk er zelf ook aan mee. En er zijn allemaal gastsprekers, regenboogmuziek, optredens. Uh, Winnie Moor komt langs. Jelmer Koper, onze techneur, die komt ook even langs wat voorlezen. En Dallas Angel, wie dat is, dat gaan we dan in de uitzending horen. En de leiding van de uitzending is door Anja Westerveld en Ronald Huskens. En ik doe dan de techniek verder. Um, ik vergeet nog even, 30 juli is er een hippie boulevardmarkt. Dat is ook erg leuk om, uh, om naartoe te gaan. En dat is weer op de boulevard, hippie boulevardmarkt Zandvoort. En uh, op 6 augustus is het de hele week. Dan kunt u ook nog kijken naar de hippies en de oude uh, hippiebussen en allemaal toestanden, sieraden. En, en het is allemaal erg leuk om te zien. Um, verder is de expositie voor de zandsculpturen verlengd tot en met 22 augustus. En we hebben op 14 augustus we hebben makreelroken, het open kampioenschap. Dan komen twintig rokers die gaan met hun rookton op het raadhuisplein staan... en vanaf 9 uur gaan ze het vuur opstoken... en de makrelen die gaan dan drie tot 3,5 uur in de ton. Nou, Dan moeten ze om 3 uur één makreel inleveren voor uh, vakkundige jury... voor het uh, kampioenschap. En dan is er een, uh, een kijkronde, want het oog wil natuurlijk ook wat hoe het makreel eruit ziet... en een proefronde... En dan wordt de kampioen bekendgemaakt. En na de prijsuitreiking zullen de verse makrelen die daar allemaal gerookt zijn... voor het goede doel verkocht worden. En wat het goede doel wordt, dat horen we dan daar ter plekke. Um, Pluspunt en Blauwe Tram is, is weer gedeeltelijk uh, half open. En voor meer info kunt u dan kijken op de website van pluspuntzondvoort. Of u kunt even bellen met uh, 023 574 0330. En verder kregen we ook nog het bericht binnen dat het Shanti en Zeeliederen Festival in 2021 op 26 september is. Dat is altijd fantastisch, want al die mensen die zijn zo keurig kleurig uitgedost in fantastische uh, lokale kledendrachten, zeemanspakjes en noem maar op. En die hebben daar de grootste lol om liedjes te zingen. En je kent ze allemaal, je kunt met alle liedjes meezingen. Uh, de herhaling van deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12 uur. In de interviews van de Goedemorgen Uitzendingen. Ik loop wat achter. Dat klopt, want ik ben de enige die ze op de website kan zetten. Maar ze komen er straks allemaal op. Op wwwzfmzandvoortnl slash interviews. We willen graag Jan Koper bedanken... voor de techniek en de goede zorgen. En de jingles en de muziek... Uh, was allemaal verzorgd door Jelmer. Ik had er niets mee te maken. Mijn naam staat er wel bij, maar <laughs> ik heb er niets mee te maken. Uh, de redactie werd gedaan door Gert-Jan van Kuik. En de presentatie werd ook door Gertjan jan van Kuik... en door ondergetekenen uh, gedaan. We zouden normaal gesproken om twee uur een uh, programma hebben van zondag tot op zaterdag. En dan hoorde ik dat ze dus er niet zijn. Dat Rob zeiden en... ze vorige week zelf, ja. Ja, dus dat is wel zeer uitzonderlijk. Ja, nou ze zijn uh, weg met z'n tweeën volgens mij. Ze zijn een uh, dagje... Een dagje vrij. Of, of nou. ze zijn naar een race toe of zo, ik weet het eigenlijk niet. Ja, nou, we gaan ik, we gaan ik hoop dat ik het goed begrepen heb, Rob en Albert-Jan. Anders dan uh, we, worden we zo zo straks om twee uur alsnog. Uh, nou, voor de verdere programmering... www.zfmzandvoort.nl of de ZFM-app. Die kunt u dan uh, linken en dan kunt u kijken op de website... alles downloaden. Dat is hartstikke handig. Er staat allemaal nieuws in. En uh, volg ook de Facebookpagina voor de laatste updates. En uh, goedemorgen Zandvoort. 24 juli, dat was het vandaag. En ik wil uh, ook Corne even bedanken... voor de medepresentatie. Jammer van het begin. Technische storingen. Ja, allemaal wat rommelig, het maar goed. Ja, het is allemaal goed gekomen. Dat het is allemaal goed gekomen. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. En we Is gaan we even luisteren naar het uh, laatste nummer. Ben met What A Day.